Joram heeft eigenlijk al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid door een prachtig vers uit de Bijbel te lezen. Zoals Margreet al zei, gaan we beginnen vandaag met een nieuwe serie uit de Psalmen. En de Psalmen is een boek in de Bijbel die je kunt lezen wat er ook gebeurt in je leven. Er staan allerlei liederen in, 150 verschillende liederen, die allemaal verschillende thema's hebben. Sommigen gaan over als je heel vrolijk bent en als er iets prachtigs is gebeurd in je leven. Sommigen gaan over als het moeilijk is in je leven. En als je zelfs niet meer weet wat je moet bidden, dan kun je een psalm lezen en die kan je helpen om je gedachten te verwoorden naar God. En we gaan met die serie beginnen. En uh, we beginnen met de allereerste psalm die daarin staat. En... Um, Joram heeft vers 3 al gelezen en vers 3 is eigenlijk het sleutelvers van deze psalm. Het is het uh, midden van deze psalm en dat is ook het vers waar we zometeen nog wat meer over gaan nadenken. Maar ik wil eerst deze psalm lezen. Hij staat op het scherm als het goed is. Ja, daar komt hij. Uh, psalm 1. Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als slechte mensen spotten met God, doet hij niet mee. Maar hij is blij met de wet van de Heer. Daar is hij dag en nacht mee bezig. En dan komt vers 3. Het gaat altijd goed met hem. Hij lijkt op een boom aan het water. De boom geeft vruchten ieder jaar opnieuw en zijn bladeren blijven altijd groen. Met slechte mensen gaat het heel anders. Zij zullen verdwijnen, zoals stof dat wegwaait in de wind. Als God recht spreekt, blijft er niets van hen over. Ze horen niet bij het volk van God. Maar de Heer beschermt mensen die leven zoals Hij het wil. Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af. Dus dat is Psalm 1, dat is het woord van God. En dan gaan we vandaag kijken naar vers 3 uit dit vers. Daar staat, het gaat altijd goed met hem. Hij lijkt op een boom aan het water. De boom geeft vruchten ieder jaar opnieuw en zijn bladeren blijven altijd groen. Zoals ik net al zei was ik uh, vorige week in Oeganda en in Oeganda ben ik op reis geweest en ben ik in allerlei gemeenschappen geweest, zowel in de stad als in uh, dorpjes, ja, is echt op het platteland, om te ontdekken wat de kerk in Oeganda doet om uh, weer hoop te geven aan de mensen en we hebben daar een programma bezocht dat heet in het Oegandese, heet het PEP, in het uh, Nederlands uh, is het nu vertaald en uh, ze proberen het nu naar Nederland te halen, dat heet Umoja. En dat betekent samen. En dat betekent dat je met de gemeenschap samen gaat kijken wat zijn de resources die wij in deze gemeenschap hebben om te zorgen dat deze gemeenschap weer gaat bloeien. En uh, het vers wat we zojuist gelezen hebben is eigenlijk uh, het basis, het fundament van het hele PEP-programma. Want het bestaat eigenlijk, als ik de volgende slide mag, uit drie dingen. En het Umoja-programma of het PEP-programma bestaat ook uit drie dingen. En ik weet niet wat jullie je voorstellen bij Afrika en bij uh, de dorpjes in Afrika. Maar mijn beeld bij de mensen in Afrika was dat die mensen heel erg arm zijn. Dat ze in een hutje wonen zonder elektriciteit en zonder water. En uh, dat ze daardoor een heel erg moeilijk leven zouden hebben. En eigenlijk kwam ik tot de ontdekking dat het dus helemaal niet waar is. En dat eigenlijk mijn beeld van... ...de mensen in Afrika helemaal niet klopt met hoe het in werkelijkheid is. En gedeeltelijk wel, want die mensen leven inderdaad in armoede. De mensen hebben geen stromend water, de mensen hebben geen elektra in hun hutjes. Maar ze hebben een enorme veerkracht en ze hebben een enorme passie om te delen van wat ze geleerd hebben. En dat komt eigenlijk uit deze psalm. Want ze hebben geleerd dat het programma begint met ontdekken wat er in de Bijbel staat over wie ze zijn. Het programma begint, dus mensen leven daar en die worden uitgenodigd om naar de kerk te komen en om een bijbelstudie mee te doen. En het begint met de eerste les, is om te ontdekken wie zij werkelijk zijn. En dan maakt het niet uit of je twee jaar bent, zes jaar bent, twaalf jaar bent, veertig jaar bent, tachtig jaar bent. Het maakt allemaal niet uit. Opeens ontdekken die mensen dat zij een bijzonder schepsel zijn. Dat God hen ziet en dat ze een kind van God mogen zijn. En op het moment dat ze dat ontdekken, gaat hun gedachte veranderen. Dan worden ze als een boom die groeit aan het water. En dat is voor ons allemaal de uitdaging, zoals wij hier zitten. Of je nou klein bent of groot bent. Is de uitdaging om een plek te zoeken waar jij het best kunt groeien. Waar jij kunt wortelen, waar jouw wortels de grond in kunnen gaan. Ik had het er even met onze kinderen ook over. Dus ik heb even een plaatje van een boom opgezet met wortels. Omdat sommige kinderen denken dat wortels alleen maar die oranje dingetjes zijn die je kunt eten. Maar wortels zitten onder de grond en die zorgen ervoor dat de boom stevig staat. Dat als het gaat stormen dat de boom niet gaat omwaaien. En als mensen kunnen wij alleen maar stevig staan op het moment dat wij ontdekken dat jij uniek bent. En dat God jou bedoeld heeft, en dat God een bedoeling met jouw leven hebt, en dat jij waardevol bent, en dan maakt het niet uit hoe oud je bent, God houdt van jou. En op het moment dat je dat ontdekt, en dat je daardoor je identiteit gaat veranderen, en dat je anders in het leven gaat staan, ontdek je dat je gaat groeien. Dat de boom, die groeit naar beneden met wortels, maar een boom die groeit ook omhoog en die wordt groter. En groter en groter. En dat is wat er met mensen gebeurt. Die gaan groeien. Die gaan rechtop staan. En die gaan in één keer op een andere manier kijken. En een andere manier praten. En dan draag je vrucht. En dat begint bij jezelf. Dat je persoonlijk vrucht gaat dragen. En dat je persoonlijk gaat veranderen. Maar zoals ik net al zei. In Oeganda. Op het moment dat jij verandert. Verandert jouw community. Verandert jouw gemeenschap. Verandert het dorp. Waar, bij, waar jij onderdeel van bent. En dan zie je dat er een transformatie in een dorp kan plaatsvinden. Omdat ze iets heel goed geleerd hebben. En dat is op het moment dat jij iets ontvangt, ontvang je het niet voor jezelf. Maar om het door te geven. Je ontvangt altijd iets om het ook weer uit te delen aan anderen. You are blessed to bless others. En je kunt het alleen maar doen op het moment dat je verbonden blijft aan Jezus. Dus op het moment dat je weer wegloopt van Jezus, gaat je wortels worden korter en ga je minder goed groeien. Maar alleen als je aan Jezus verbonden blijft, zul je blijven groeien. En dan word je de stroom van levend water die door je heen gaat. Jezus zegt, je zult de Heilige Geest ontvangen en stromen van levend water zullen door je heen gaan. En die zullen door je heen stromen. En dan... Komen ze door jou heen naar anderen toe, naar de gemeenschap die om je heen is. En dat zien we hier in Oase, dat we elkaar mogen zegenen, dat we er voor elkaar mogen zijn, dat we voor elkaar mogen zorgen. En de ene die heeft het op het ene vlak beter, maar de andere heeft het op een ander vlak beter. En zo mogen we elkaar tot zegen zijn. Dus community, gemeenschap is essentieel om verbonden te blijven. Maar toen ik in Oeganda was, heb ik ontdekt dat de manier waarop Oegandese bijbelstudie doen en waarop Oegandese leren, is door het vertellen van verhalen. Ze leren niet alleen maar door een boek te lezen en, en door dat te zien, maar ze leren het ook door erover te praten en door elkaars verhalen en getuigenissen te delen. Dus ik heb een verhaal meegenomen van Amos en Naomi. Bram, mag ik de volgende? Ja, dan zien we dat we dus toch een nieuwe biemer nodig hebben, omdat je het bijna niet kan zien. Maar ik hoop dat je er toch iets van kan zien. De, uh, linkse foto zie je Amos. En op de middelste foto zie je Naomi. En Amos en Naomi waren een, uh, een, uh, een echtpaar. Die woonden in uh, een gemeenschap. In een dorpje in Afrika, in Oeganda. Ze hadden de school niet afgemaakt. Ze konden een heel klein beetje lezen en schrijven. En ze leefden in een hutje. Ze hadden één zoon. En uh, voor die zoon konden ze zorgen door een heel klein moestuintje naast hun huis te hebben en om daarmee te leven. En van de moestuin konden ze hun eigen groenten verbouwen en konden ze in hun levensonderhoud voorzien. Ongeveer tien jaar geleden werden Amos en Naomi uitgenodigd om mee te doen met het PEP-programma, of met het Umoja-programma. En kwamen ze in de Bijbelstudie terecht en in die Bijbelstudie ontdekten ze en hoorden ze dat God ze uniek gemaakt had en dat ze bijzonder waren. En dat God een plan met hun leven heeft. En dat zij gemaakt zijn om ook tot een zegen te zijn van de mensen om hen heen. En Amos dacht, dat kleine stukje land wat ik heb, dat gebruik ik nu voor mezelf. Misschien kan ik dat wel voor anderen gebruiken. Dus wat hij deed, in Umoja kregen ze een heel klein, een aantal zakjes met zaadjes. En hij dacht, ik kan die zaadjes gebruiken voor mezelf, maar ik kan ook die zaadjes gebruiken voor een ander. En Amos, dit is dan Bieslo toevallig, maar hij kreeg sinaasappelzaadjes om sinaasappelbomen van te planten. En hij ging sinaasappelbomen planten, hij ging zijn oude groenten en fruit eruit halen en hij ging sinaasappelbomen planten. En zijn sinaasappelbomen gingen groeien. En het ging zo goed dat Amos uh, niet alleen sinaasappels voor zichzelf kreeg, maar hij had zoveel sinaasappels dat hij. Uh, ...visie kreeg om een winkeltje te gaan beginnen, om zijn sinaasappels te gaan verkopen... ...zodat hij wat inkomen zou krijgen. Zodat zijn zoon, die niet naar school ging, geld zou hebben om educatie te ontvangen... ...en om ook naar school te kunnen gaan. En Amos heeft van het geld van de sinaasappelbomen een winkeltje kunnen kopen of huren... ...en uh, is een winkeltje begonnen, niet alleen in sinaasappel... ...maar uiteindelijk heeft hij allerlei andere groenten en fruit is die gaan groeien... ...en heeft hij in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien... En uh, heeft hij zijn zoon naar school kunnen sturen. Naomi, zijn vrouw, die nooit geleerd had, nooit naar school geweest was. Die was zo jaloers, die zei ik wil ook naar dat programma. Dus die is ook uitgenodigd om naar die bijbelstudie te gaan. Is ook gaan ontdekken wat zijn, haar gave was. En uh, ze was zo enthousiast. Ze, ze, ze ging de bijbel lezen en ze ontdekte dat zij passie had voor baby's. Ik weet niet of Ariette er nog is. Waar is Ariette? Daar, Ariëtte. Um, en ze dacht, ik wil dat kinderen ge gezond geboren worden in Oeganda. En dat gebeurde niet in die gemeenschap. Als kinderen geboren werden, gingen ze, was het ziekenhuis was veel te ver weg. was uren rijden om naar het ziekenhuis te gaan. En heel veel kinderen uh, stierven voordat ze geboren waren. En Naomi zei, ik wil leren om ge kinderen gezond ter wereld te laten komen. En Naomi is, uh, heeft uit een boekje met plaatjes geleerd hoe kinderen gezond ter wereld kwamen. En zij is nu de vroedvrouw van het dorpje geworden. En in de afgelopen zes jaar heeft zij 159 gezonde baby's ter wereld gebracht. En zij heeft alleen maar een hutje met een matras op de grond. En daar doet zij de bevallingen. En ik moest aan uh, Ariëtte denken. Ik dacht van nou, we hebben in Nederland een ander soort. Maar ze was zo trots. En we, ze, ze liet ons zien, de hut waar de baby's geboren werden... En er kwamen, terwijl we aan het praten waren, kwamen de moeders binnen met baby's. Er was een zwangere vrouw aanwezig. En die, en die waren zo trots op wat er gebeurde in die gemeenschap. En uh, 159 gezonde baby's zijn er in de afgelopen jaren geboren. Omdat Naomi visie heeft gekregen voor baby's en voor de toekomst van haar dorp. Ik heb een heel klein filmpje van Amos die uh, met ons in gesprek was. En ik hoop dat hij het doet. Ja? Je kunt het En het You can even chew it, raw. It is also good for the body. Dat je ziet me healthy, it is because I eat. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nou, je zag uh, hier dat Amos uh, zo trots was op het fruit en op de groenten die, die hij uh, groeit, dat hij. Uh, het nam, meenam en aan ons liet zien, maar hij zei van het is niet alleen maar om, uh, om te verkopen in de winkel, het is ook om zelf te eten. En daardoor hebben ze een gezond lichaam gekregen. Heel veel mensen stierven omdat ze niet goed voor hun lichaam zorgden. En hij is heel trots, ja het beeld is niet heel goed helaas, maar uh, hij stond daar te stralen omdat hij liet zien hoe zijn lichaam en hoe zijn lichaam letterlijk veranderd was door gezonde groenten te eten. En dat is de verandering die je ziet in Oeganda. Mag ik de volgende slide... Um, rechts uh, zie je de Naomi in de, haar uh, kraamkamer, om het zo maar te noemen, met uh, men, vrouwen uit de gemeenschap. Links staat Naomi, het is niet, of uh, Amos het is niet te zien, maar hij staat voor zijn winkel. Het uh, beeld is helaas te slecht. Met zijn zoon van 16 die onderwijs heeft gekregen en zometeen het winkeltje gaat overnemen van de vader. En in het midden zie je een foto van de sinaasappelbomen uh, van Oeganda. Um, als afsluiting. Wil Ik uh, eigenlijk alle kinderen uitnodigen. Ik heb een filmpje laten zien. Dat wil ik laten zien nu. Um, ik wil de kinderen vragen om te gaan staan. En wij hebben de kinderen in Oeganda uit hetzelfde dorpje. Hebben wij um, uh, een liedje geleerd. Die helemaal past bij dit thema. En ik wil jullie uitnodigen om mee te zingen met het liedje zoals die nu gespeeld wordt. Pray, pray every day. your word. Het is gaaf om te horen dat we uh, dus heel veel uit uh, één zo'n persoon mogen leren. Maar ook dat we heel veel dingen samen mogen doen. Over dat samen komen we straks nog even terug. Maar eerst gaan we weer even naar ons persoonlijk. Om eens te kijken van, hé, hey, iedereen kent wel het principe van de tip en de top hè, tegenwoordig. Maar laten we die nou eens op onszelf even toepassen. Naar het verhaal ook wat uh, Ferdinand heeft verteld. Van, als je het terugkijkt. Wat heb jij nou de afgelopen tijd mogen leren? Of wat heb je uit de Bijbel nu mogen leren? En dat is de top. En die top, die mag je straks opschrijven op een uh, post-it. En die uh, uh, kan je dan aan de boom hangen. Want dat zijn de vruchten die groeien omdat je dicht bij Jezus blijft. Je geworteld blijft in Jezus. Nou, nu is onze boom niet zo heel stevig. Die is niet zo goed gehoord. Dus plakken we voorzichtig op. Maar de top, die schrijf je op de boom. En dan schrijf je op van, hé, waar ben je nou in gegroeid? Maar meteen ook de tip. Van, waarin wil je eigenlijk nou nog meer leren? Wat wil je nou nog meer in groeien? En daar heb je dat water van God ook voor nodig, zoals dat beschreven staat in Psalm 1. Die komt op het zwembad. Daar mag je je posters opschrijven mag je opschrijven van waar we ook nog moeten leren en dat plak je op de zwembad. Dus voor iedereen even een moment om voor zichzelf na te denken. En voor de kinderen, een heleboel van jullie kunnen dat prima ook zelf. Mocht je er nou zelf niet uitkomen, vraag dan even een volwassene of die je wil helpen. Wat heb ik geleerd en wat wil ik nog leren? En die twee dingen mag je op een post-it schrijven en ophangen. Dus, goed, dus worden de post-its uitgedeeld... De pennen worden uitgedeeld en ondertussen bedenk waarin je wil leren en wat je geleerd hebt.